De volgende dag draaide de wind naar het westen en de hemel werd donker en dreigend. Het was nog vroeg in de ochtend toen men in het kamp een kreet hoorde. Boodschappers snelden aan en berichten dat een leger dwergen om de oostelijke uitloper van de berg was verschenen en zich thans naar Dal spoedde. Al zijn krijgers waren zwaar gewapend en gekleed in malienkolders van staal die tot op de knieën hingen. ...en hun benen waren bedekt met een broek van dun en soepel metalen gaas... ...waarvan alleen het volk van Dain wist hoe het gemaakt werd. Trompetten riepen mensen en elfen te wapen. Wat ben je van plan, Bart, als ik vragen mag? Moet niet alles in het werk worden gesteld om een bloedige veldslag te voorkomen? Daar aan toren het zijn kunnen bijdragen, Bilbo. Ik heb afgesampte gezonden naar de poort. Maar in plaats van afgoud en betaling aan te treffen... ...kwamen nog pijlen gevlogen zodra ze binnen schootsafstand waren... Wij zullen daarin de weg naar de berg met geweld moeten versperren. En desnoods zelf tot de aanval overgaan. Is dus het vocht eenmaal met zo'n groot, krijgshaftig gezelschap een man, dan is het te laat. Met de voorraden die ze mee hebben genomen, zullen ze een belegering van wegen kunnen toestaan. En ondertussen zullen er van Heinen en Ver nog meer dwergen komen. De raafboodschappers hebben druk heen en weer gevlogen. Nee, Bilbo, net als het weer ziet ook de toestand er dreigend uit. Alle oh, mensen, wat wordt het donker. En de elke koning? Denkt hij er net zo over als jij? Hij hoopt nog steeds dat het tot een verzoening zal komen. Zonder zijn aarseling had ik al lang het beveld op de aanval gegeven. Luister! dan! overblindend vuur uit zijn staal. Oh, reis is over u allen gekomen. Helaas vroeger dan ik gedacht had. De aardmannen hm? zijn een aantocht. De aardmannen, de aardmannen, de aardmannen. de val van de grote aardman van de nevelbergen is de haat van hun soort de dwergen opnieuw opgelaaid. Oh, Volksmachtig zijn de tot al hun steden, koloniën en vestingen heen en weer gereisd. Zij zijn vastbesloten zich meester te maken van de heerschappij over deze streken. Wolg uit het doorde komt eraan. O, daarin diens vader Moria hebt gedood. Zie, een wolk van vlerbuizen vliegt boven hun leger. Zij rijden op wolg en ook wacht zijn er nu gevolgd. Er is nog tijd voor beraad. terug naar ons toe. Laten wij onze legers verenigen. Ja, ja, dat doet op de Zo begon een slag die niemand verwachtte. Hij werd de slag van de vijf legers genoemd. Aan de ene kant vochten de aardmannen en de wilde wolven. En aan de andere kant de elfen, mensen en dwergen. Het was een verschrikkelijke slag. De verschrikkelijkste van al Bilbo's ervaringen. Ik mag wel zeggen dat hij zijn ring al heel vroeg aandeed en zich aan het gezicht ontrok, Hoewel, niet aan het gevaar. De elfen waren de eerste die aanwielen. Hun haat jegens de aardmannen is koud en bitter. Hun speren en zwaarden schitterden in de duisternis met een glans van koud vuur. Zodra de vijandelijke leegscharen dicht in het dal op een was gepakt... zonden zij er een regen van pijlen op af. Achter de pijlen sprongen duizend speerdragers naar beneden om een charge uit te voeren. De kreten waren oerverdovend. De rotsen waren zwart gevlekt van het aardmannenbloed. Op het ogenblik dat de aardmannen zich van de aanval herstelden en de elfencharge tot staan werd gebracht, steeg er uit het dal een diepkelig gebrul op. Met de kreten Moria en Dein. Dein stortten de dwergen van de ijzerheuvels zich met hun bijlen zwaaiend aan de andere kant in het strijdgeboel. En naast hen kwamen de mensen van het meer met lange zwaarden. De aardmannen raakten in paniek. En toen ze zich omdraaiden om deze nieuwe aanval het hoofd te bieden, ...vieden de elfen opnieuw met verse troepen aan. De overwinning scheen nabij. Toen er op de hoogte boven hen een kreet weer klonk. Aardmannen hadden de berg van de andere kant beklommen. Velen bevonden zich al op de hellingen boven de poort... ...en anderen stortten zich in hun aanvalsdrift roekeloos naar beneden. De dwergen, elfen en meer mensen beseften... ...dat ze de overwinning niet makkelijk zouden behalen... Ze hadden slechts de eerste aanval van de zwarte vloedgolf van aardmannen afgeslagen. Plotseling klonk er een enorme schreeuw. En uit de poort klonk trompetgeschal. Ze waren toren vergeten. Een gedeelte van de muur, in beweging gezet door koevoeten, stortte onder groot geraas in elkaar. En de koning van de berg en zijn metgezellen sprongen naar buiten. Kap en mantel waren verdwenen. Ze stonden in blinkende wapenrusting en een rood licht vonkte in hun ogen. Wolf en ruiter vielen. Of vluchten voor hen uit. Thorin zwaaide zijn bijl in het rond met machtige slagen en niets scheen hem te dieren. Tot mij, tot mij, elfen en mensen, tot mij, o mijn verwanten, riep hij uit. En zijn stem schalde als een hoorn in het dal. En alle dwergen van Dain snelden naar beneden en ook vele van de meermensen kwamen naar hem laag, terwijl aan de andere kant talloze speerdragers van de elfen de aanval versterkte. Opnieuw werden de aardmannen in het dal overweldigd en bijeengedreven. De bargs werden verstrooid en Thorin hakte recht op de lijfwacht van Bolg in. Maar naarmate het dal zich verbreedde, werd zijn opmars steeds trager. Thorin had te weinig manschappen. Zijn flanken waren ongedekt en weldra werden de dwergen aangevallen en aan alle kanten ingesloten door aardmannen en wolven die zich opnieuw gegroepeerd hadden. Bilbo zag dit alles met groeiende ongerustheid aan. Het zal nu niet lang meer duren voor de aardbanden de poort veroveren... en wij allen worden afgeslacht, nagejaagd of gevangen genomen, dacht hij. Plotseling echter werden de donkere wolken door de wind uiteengerukt... en een rode zonsondergang zette het westen in vuur en vlam. Toen hij de onverwachte gloed zag, keek Bilbo om zich heen. Hij slaakte een luide kreet. Hij had iets gezien dat zijn hart deed opspringen. Donkere gestalten tekenden zich af tegen de verre gloed. De adelaars... Adelaars komen eraan. Bilbo's ogen zagen zelden verkeerd. De adelaars kwamen op de wind aangevlogen... ...rij na rij en met zo'n schare... ...dat ze wel uit alle adelaarsnesten van het noorden bijeengebracht moesten zijn. De adelaars! De adelaars! Riep hij nog eens, maar op dat ogenblik trof een steen... ...die van boven werd gegooid zijn helm. En stortte hij neer. En was zich van niets meer bewust. Toen Bilbo bijkwam was hij letterlijk alleen. Een onbewolkte, maar koude hemel welfte zich boven hem. Hij rilde. Au, oh. Oh. Oh, mijn hoofd. Oh. Wat is er allemaal gebeurd? Oh. In ieder geval ben ik nog niet een van de gevallen helden. Oh. O, Gelukkig, daar gaat iemand. Hallo? Hallo daar! Ja? Wat is er voor nieuws? Wat? Wie roept daar? Allemaal eens. Dring. Geen moeder dat niet niemand mij hier gezien heeft. niet. Hallo? Ja, hier. Ik ben het. Bilbo Barings. Met gezel van Thorin. Bilbo. Goed dat ik je gevonden heb. Men heeft je nodig... We zijn allemaal aan het zoeken. Je zou tot de doden gerekend zijn als Gandalf de tovenaar niet had gezegd... dat je stem hier in de buurt voor het laatst gehoord was. Ben je erg gewond? Een harde klap op mijn hoofd, denk ik. Maar ik heb mijn helm en een harde schedel. Maar toch voel ik me misselijk en mijn benen zijn net strootjes. Kom maar. Ik zal je naar het kamp dragen. Dus het is toch nog op een overwinning voor ons uitgelopen... Erg veel doden. Huh? Ellendig ziet het er hier uit. En dan al die gewonden. Er zijn er niet veel... die het heel huis afgebracht hebben. Huh? Zelfs Gandalf niet. Gandalf? Is hij er erg aan toe? Nee. Hij loopt met zijn arm in een doek. Oh, kijk. Daar komt hij al. Bilbo Balings. Ik zet je hier neer. Eh. Gaat dit zo? Dank je. Het gaat je goed. Dus toch nog in leven. Daar ben ik blij om. Ik begon me al af te vragen of jouw geluk... groot genoeg zou zijn om het tot een goed einde te brengen. Een afschuwelijke zaak... en er had zich bijna een ramp voltrokken. Maar dat vertel ik je nog wel. Kom. Er is naar je gevraagd. Kom mee. ...deze tent in. in. Oh, nee. Wat is er? Doodelijk gewond, Bilbo. Ga naar hem toe. Thorin. Vaarwel. Beste dief. Ik ga nu naar de wachtzalen... ...om naast mijn voorvaderen te zitten tot de wereld hernieuwd wordt daar ik nu al het goud en zilver achterlaat en ergens heen ga waar dit weinig waarde heeft wil ik een vriendschap van je scheiden en mijn woorden en daden bij de poort omgedaan maken vaarwel koning onder de berg dit is een bitter avontuur als het zo moet eindigen en geen berg van goud kan het goed maken. Toch ben ik blij dat ik u gevaar heb gedeeld. Dat is meer geweest dan een verdient. Nee. Er schuilt meer goeds in je dan je denkt. Kind van het vriendelijke Westen. Moed. En ook wijsheid met mate gemengd. Indien meer onze prijs op eten en vrolijkheid en liederen boven bij ingegraaid goud zouden stellen... zou de wereld beter uitzien. Maar... of ze droef is of vrolijk... ik moet haar gaan verlaten. Vaarwel. Toe Kom, Bilbo. met die steen ik wou dat ik dat nooit gedaan had. het kan jou toch niet worden verweten dat er toch nog strijd van is gekomen ondanks al je pogen om vrede en rust te kopen ik ben blij Gandalf dat we als vrienden uiteen zijn gegaan Dat is een zegen vertel eens hoe is het met de andere dwergen wat is er eigenlijk allemaal gebeurd de adelaars. Ik herinner me de adelaars. Zij zijn het geweest die de aardmannen van de berghellingen hebben gegooid... en de eenzame berg bevrijd hebben. Maar zelfs met de adelaars zou het nog misgegaan zijn... als op het laatste moment Beorn niet was komen opdagen. Beorn? Alle mensen? Niemand wist hoe of waar vandaan. Hij kwam alleen en opnieuw in de gedaante van een beer... In zijn woede scheen hij wel haast gegroeid te zijn tot iets reuzachtigs. Het gebrul van zijn stem klonk als strommen en kanonnen. En hij wierp de wolven en aardmannen als strookjes en vieren van zijn pad. Hij was het die de dodelijk getroffen toerin uit het strijdgevoel heeft gedragen. Daarna keerde hij snel terug en heeft in verdubbelde woede de lijfwacht van Bolg uiteengeslagen En Bolg zelf ter aarde geworpen en verpletterd. Toen werden de aardmannen door ontzetting aangegrepen en vluchten alle kanten uit. Achterna gezeten door de legers van Baard, Dain en de elfenkoning. De overwinning was voor de avond viel verzekerd. Maar de achtervolging is nog steeds aan de gang. En de adelaars? Waar zijn de adelaars, wel? Sommigen zijn nog op jacht, maar de meesten zijn naar hun nesten teruggekeerd. Dain heeft hun aanvoerder met goud gekroond en hun voor eeuwig vriendschap gezworen. Ik had ze graag nog eens willen zien. Maar wie weet, onderweg naar huis misschien. Ik neem aan dat ik spoedig naar huis zal gaan. Zo gauw je maar wilt, Bilbo. Zo gauw je maar wilt. In werkelijkheid duurde het nog enige dagen... ...voor Bilbo op weg ging. Ze begroeven Thorin diep onder de berg... ...en Bart legde de aarkensteen op zijn borst... ...met de woorden... ...laat hem daar liggen tot de berg instort en moog hij allen van zijn volk... die hier zullen wonen... geluk brengen. Op zijn graf... legde de elfenkoning... het elfenzwaard orkrist... dat Thorin tijdens zijn gevangenschap was afgenomen. In Liederen wordt gezegd... dat het eeuwig in de duisternis straalt... als er vijanden in de buurt zijn... en dat het bergfort van de dwergen... niet bij verrassing kan worden ingenomen. Bevestigde Dain... Zoon van Nain zich nu. En hij werd de nieuwe koning onder de berg. En op de duur verzamelden zich vele andere dwergen om de troon in de oude zalen. Van de twaalf metgezellen van Thorin waren er tien overgebleven. Fili en Kiri waren gesneuveld toen zij hem met schild en lijf verdedigden. De tien anderen bleven bij Dain die de schat eerlijk met hen deelde. Hoewel de vroegere afspraken niet meer van kracht waren... ...omdat nog vele andere aanspraken op de schat konden doen gelden... ...werd niettemin een veertiende deel van al het zilver en goud aan Bard gegeven. Van die rijkdom zond deze veel goud aan de meester van Meerstad... ...en beloonde hij ook zijn vrienden en volgelingen rijkelijk. Aan de elfenkoning schonk hij de smaragden van Gerion. ...de juwelen die hem het dierbaarst waren en die Dain hem had teruggegeven... Wat Bilbo betrof, deze wilde van alles wat hem werd aangeboden... ten slotte slechts twee kleine kisten aanvaarden. De ene gevuld met zilver, de andere met goud. Precies zoveel als een sterke pony dragen kon. Hoe zou ik in hemelsnaam meer mee naar huis kunnen nemen... zonder me onderweg oorlog en moord op de hals te halen? Ik zou me er trouwens echt geen raad meer weten. Meer dan goud en zilver is mij de herinnering waard... dan alles wat we met elkaar hebben doorstaan en genoten... Vaarwel, mijn goede vrienden. Vaarwel, Dori, Nori, Ori, Ooyen en Gloi, Biefer, Bover en Bombur. Mogen jullie baarden nooit uitvallen. Vaarwel, Dorin Eikenschild en Fili en Kili. Mogen de herinnering aan jullie nooit verflauwen. Vaarwel, Dwarin en jij, mijn vriend, Barin. Vaarwel Bilbo Balings. Veel geluk op al je wegen. Als je ons ooit weer komt bezoeken... wanneer onze zalen weer mooi zullen zijn... dan zal er voorwaar een schitterend festijn worden aangericht. En als jullie ooit mijn kant uitkomen... aarzel dan niet om aan te kloppen. Om vier uur wordt het thee Maar jullie zijn allemaal te alle tijden welkom. reis, Bilbo. Ga je goed. Vaarwel Gandalf. Goeiedag. Gandalf en Bilbo reden achter de elfenkoning aan... En naast hem schreed Beorn, nu weer in mensgedaan, en lachte en zong met een luide stem. Het elfenleger was jammerlijk uitgedund, maar velen waren toch blij, want nu zou de noordelijke wereld lange tijd vrolijker zijn. De draak was dood en de aardmannen waren verslagen, en hun harten verheugden zich op een vreugdevolle lente na deze winter. Zo trokken zij verder. ...tot ze bij de grenzen van het Demstelwold kwamen... ...ten noorden van de plaats waar de woudrivier eruit stroomde. Daar bleven ze staan. Nogmaals, mijn waarde Gandalf... ...jullie zijn van harte welkom om zo lang gewild bij ons te verblijven. Ik dank u, koning. Maar wij blijven liever bij onze plannen om het beoorn langs de rand van het woud te trekken... ...en dan om het noordelijke einde naar de open vlakte te gaan... ...die tussen het bos en het begin van de grijze bergen ligt. Het is een lange, troosteloze weg, dat weet ge. Dat wel, maar nu de aardmannen verpletterd zijn... lijkt deze ons veiliger dan de paden onder de bomen van het dempsterwold. Waar mijn vriend hier en de dwergen zulke afschuwelijke dingen hebben meegemaakt. Vaarwel dus, o elfe koning. Mogen gij altijd verschijnen waar gij het meest nodig zijt en het minst wordt verwacht. Hoe vaker ik u in mijn zalen zie, des te verheugder zal ik zijn. En ik, o koning... Ik verzoek u dit geschenk van mij aan te nemen. Ah, wat een prachtig halssnoer. Zilver. En parels. Waaraan heb ik een dergelijk geschenk verdiend, o oh Hobbit? Nou, ik dacht... Weet u, dat ik wat terug moest doen voor uw gastvrijheid. Ik bedoel, ook een inbreker heeft gevoeld. Ik heb veel van uw wijn gedronken en veel van uw brood gegeten... Vandaar. Ik zal uw geschenk aannemen. O Bilbo de luisterrijke. Ik noem u vriend der elfen. En gezegend. Mogen uw schaduw nimmer kleiner worden. Anders zou hij te gemakkelijk te stelen zijn. Vaarwel. Tot ziens. Vaarwel, koning. Tot ziens. Goede reis. Toen gingen de elfen naar het woud en Bilbo aanvaarden de lange weg naar huis. Hij leed vele ontberingen en maakte nog vele avonturen mee, maar hij werd goed geleid en goed bewaakt. De tovenaar was bij hem en Beorn het grootste deel van de weg. En hij verkeerde nooit meer in groot gevaar. In ieder geval, tegen het midden van de winter bereikten ze langs de rand van het woud de deuren van Beorns huis. Waar zij opnieuw gastvrij werden onthaald en een gelukkige tijd doorbrachten tot de lente zich aankondigde. Ze namen afscheid van hun goede vriend Beorn. En hoewel hij naar huis verlangde, vertrok Bilbo met spijt. Want de bloemen in Beorns tuin waren in het voorjaar niet minder schitterend dan midden in de zomer. Op de 1e mei bereikten Gandalf en Bilbo de rand van de vallei van Rivendel. Waar het laatste, of beter gezegd nu, het eerste huiselijke huis stond. Toen ze zich verheugend op het weerzien met Elrond het steile pad afreden, hoorde Bilbo de elven tussen de bomen zingen... alsof die niet hadden opgehouden sinds ze waren vertrokken. En zodra de ruiters afdaalden naar de lager gelegen open plekken in het bos... hieven de elven een lied aan dat veel leek op wat ze vroeger hadden gezongen. Toen kwamen de elven van het dal tevoorschijn... en begroetten hen... en leidden hen naar het huis van Elrond. Daar werd hun een warm onthaal bereid... En er waren avond en avond vele nieuwsgierige oren om naar het relaas van hun avonturen te luisteren. Toen het verhaal van hun omzwervingen was verteld, kwamen nog andere verhalen. En nog meer verhalen. Verhalen van lang geleden, verhalen over nieuwe dingen en verhalen over geen enkele tijd. Tot Bilbo's hoofd voorover op zijn borst viel en hij behagelijk in een hoek aan het snurken was. Toen hij wakker werd, merkte hij dat hij in een wit bed lag. De maan scheen door een open raam. Daaronder zongen vele elfen luid en helder op de oevers van de stroom. En zelfs dat gelukzalige oord kon niet verhinderen dat Bilbo's gedachten voortdurend naar zijn eigen huis gingen. Daarom nam hij na een week afscheid van Elrond en vervolgde hij met Gandalf de reis huiswaarts. Op elk punt van de weg herinnerden zij zich de gebeurtenissen en de woorden van een jaar geleden. Zodat ze natuurlijk ook snel de plaats vonden van hun angstig avontuur met de trollen. En niet verder vandaan het goud aantroffen, nog veilig weggeborgen en onaangeraakt. Zoals aan alle dingen een einde komt, zelfs aan dit verhaal, kwam er ten slotte een dag waarop ze in het zicht kwamen van het land waar Bilbo geboren en getogen was. Waar de contouren van het land en de bomen hem even vertrouwd waren als zijn eigen handen en tenen. Toen zij kort daarna de molen bij de rivier gepasseerd waren, kwam Bilbo's huis in zicht. Daar wachtte hem een onaangename verrassing. Er heerste grote opwinding en alle mogelijke lieden, eerbiedwaardige en oneerbiedwaardige, verdrongen zich om de deur en velen liepen in en uit en veegden nog niet eens hun voeten op de mat, naar Bilbo Ergerd opmerkte. En was hij verbaasd, de anderen waren het nog meer. Hij was teruggekomen midden in een verkoping. Er hing een groot bord in zwart en rood aan de poort, waarop stond dat op 22 juni de heren Engeling, Engeling en Vroeter, de bezittingen van weide de welede heer Bilbo Balings van Balingshoek onder Heuvel en Hobbitstee bij opbod zouden verkopen. De meeste spullen waren al verkocht, voor prijzen die varieerden van bijna niets tot een appel en een ei. De terugkeer van meneer Bilbo Balings veroorzaakte een hele opschudding. De juridische moeilijkheden duurden jaren en pas na lange tijd werd het hem officieel toegestaan weer te leven. Niet alleen kwam Bilbo tot de ontdekking dat hij veel van zijn spullen was kwijtgeraakt. Hij had ook zijn reputatie verloren. Weliswaar bleef hij na die tijd altijd een vriend van de elfen... en werd hem eerbewezen door dwergen, tovenaars en al dat soort lieden als ze langskwamen. Maar onder zijn familieleden en alle andere hobbits in de buurt... werd hij niet langer als geheel en al achtenswaardig beschouwd. Het spijt me dat ik moet zeggen dat het hem niet kon schelen. Hij was volkomen tevreden en het zingen van de ketel boven zijn haardvuur was veel muzikaler dan het ooit geweest was. Zijn zwaard hing boven de schoorsteenmantel en zijn maliën aan een kapstok in de hal tot hij hem aan een museum uitleende. Zijn tovering hield hij diep geheim, want die gebruikte hij voornamelijk wanneer hij onprettig bezoek kreeg. Bilbo begon poëzie te schrijven. En de elfen te bezoeken en hoewel velen het hoofd schudden en arme oude baling zeiden, bleef hij heel gelukkig tot het einde van zijn dagen. En die waren buitengewoon lang. Op een herfstavond, enige jaren later, zat Bilbo in zijn werkkamer zijn memoires te schrijven. Hij was van plan ze daarheen en weer terug, de vakantie van een hobbit te noemen, toen hij werd gebeld. Het was Gandalf met een dwerg. En die dwerg bleek Balin te zijn, wiens baard inmiddels verscheidene decimeters langer was geworden en die een prachtige gordel van juwelen omhad. Weldra zaten ze gezellig rond het vuur en begonnen over hun gezamenlijke avonturen te praten. Bilbo vroeg hoe de zaken stonden in de landen van de berg. Het scheen dat ze erg goed gingen. Oh, je zou het moeten zien, Bilbo. Baard heeft de stad Eskarot herbouwd. En de Vallei? De Vallei is nu vol vogels en bloesems in het voorjaar... en fruit en feesten in de herfst. En Meerstad? Hoe gaat het daarmee? Welvarender dan ooit. En wat het mooiste is... er heerst vriendschap in die streken... tussen elfen en dwergen en mensen. Alleen met de oude meester van de stad... is het slecht afgelopen. Dus toch? Van het goud dat Bartem had geschonken... om de meer mensen te helpen... heeft hij veel voor zichzelf genomen... Hij is ermee gevlucht en van honger in de woestijn gestorven... ...door zijn metgezellen verlaten. De nieuwe meester is wijzer en heel geliefd. Ze maken liederen waarin gezegd wordt dat in zijn tijd goud door de rivieren zal stromen... ...want daar lijkt het op bij de nieuwe welvaart van tegenwoordig. Dan zijn de voorspellingen van de oude liederen dus toch min of meer bewaarheid geworden. Wat zeg jij daarvan, Gandalf? Natuurlijk. En waarom zouden ze niet bewaarheid worden? Je hebt toch zeker geen reden om niet in voorspellingen te geloven omdat je zelf de hand hebt gehad in hun verwerkelijking. Je denkt toch zeker niet dat al je avonturen en ontsnappingen puur geluk waren. Je bent een fijne vent, meneer Walings, en ik mag je bijzonder graag, maar per slot van rekening ben je maar een heel klein kereltje in een grote wereld. De hemel zij dank, Gandalf. Hier, de tabakspot. Steek toch maar eens een lekkere tijd van me op. Dit was het laatste deel van The Hobbit. Een bewerking tot luisterspel van het gelijknamige boek van J.R.R. Tolkien door Koert Poort. Vertaling Max Juchart. De hoofdrollen in deze serie werden gespeeld door René Lobo, Jaap Hoogstraten, Kees van Ooyen en Willem Wachter. Technische realisatie. Fred de Bier, Herkoude de Boer, André Jansen en John van Baas. Inspeciant, Leon Dubois. Regie, Ab van Eyck.